9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de agent die tijdens het nieuwjaarsnacht in Den Haag werd aangereden... is nog altijd zorgelijk. Volgens de politie ligt de man nog op de intensive care. Hulpverleners en agenten werden door omstanders bekogeld met vuurwerk... Toen, de, toen ze de zwaargewonde agent hielpen. Op sociale media stonden reacties... waarin het hinderen van de hulpverlening werd toegejuicht. De politie in Den Haag gaat met het Openbaar Ministerie kijken... of er tegen die mensen actie kan worden ondernomen. Politiebond ACP heeft er begrip voor dat politiemensen boos zijn op minister Van der Steur. Agenten reageerden kwaad op Twitter toen de minister zijn waardering uitsprak voor het werk van de hulpdiensten bij de jaarwisseling. Ze willen meer middelen om de orde te handhaven. Volgens ACP-voorzitter Van der Kamp is voor veel politiemensen de maat vol en kan de politiek het niet bij woorden laten. De 18 AC restaurants in Nederland worden omgebouwd tot Laplace restaurants. Supermarktketen Jumbo, die sinds het faillissement van VND eigenaar is van Laplace, heeft de wegrestaurants gekocht van een investeringsmaatschappij. Hoeveel Jumbo ervoor heeft betaald, wordt vanmiddag bekend, als ook de jaarcijfers worden gepubliceerd. De investeringsmaatschappij kocht de AC-restaurants een paar maanden geleden van het Italiaanse moederbedrijf. Voor bijna 23 miljoen euro werden niet alleen restaurants, maar ook zeven hotels, vijf Burger Kings en twee Starbucks-filialen overgenomen. De AC-restaurants worden nu dus alweer doorverkocht. De financiële situatie thuis mag geen reden zijn om af te zien van een studie aan de andere kant van het land. Dat is de reactie van het interstedelijk studentenoverleg op cijfers van het CBS. Gebleken is dat steeds meer jongeren die gaan studeren thuis blijven wonen. Bijna twee jaar geleden verdween de basisbeurs en die werd vervangen door een lening. Sindsdien blijven steeds meer studenten bij hun ouders wonen om geld te besparen. Het weer van tijd tot tijd zon, vanaf zee en enkele pui, het wordt drie tot zeven graden. Dit is, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A15 Europoort richting Rotterdam... na een ongeluk bij Knopen Vaanplein. Er staat 5 kilometer tussen Spijkenis en Knopen Benelux. De hoofdrijbaan is dicht, alleen de parallelbaan is open. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort op zaterdag, wat betreft dit jaar in ieder geval. Je Eric Clapton en Leila zo aan het begin van uur 2. Inderdaad, Zandvoort op zaterdag. Nou, ik kan Albert-Jan wel gevraagd van wat gaan we in uur 2 allemaal doen? Maar volgens mij is dat niet zo moeilijk. Want het jaaroverzicht, hè? het vervolg daarvan. We gaan zo weer verder met mei 2016. Want als je zo'n jaaroverzicht bekijkt... dan gebeurt er toch van alles in, rondom Zandvoort... Uiteraard hebben we rond de klok van half vier de evenementenagenda... natuurlijk met name gericht op dit weekend. Eh, goed, zoals je al dus het jaaroverzicht 2016 krijgt zijn vervolg mei, juni, juli en augustus. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl. Ike en Tina Turner zijn hier. Nou.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 gaat gebeuren hoor, volgens mij Niki. Pinto, ja wel. Vanaf twee uur, gaat gaan we hè? Vanaf Beach Club nummer vijf voor de 57ste keer. De nieuwjaarsduik, de oudste nieuwjaarsduik van uh, Nederland. Die vindt plaats in Zandvoort. Het is zijn wel lekker warm. Heel uh, wat voor, uh, ja, voor morgen. Hè. Beetje, een beetje warm worden voordat je het koude water uh, van de Noordzee uh, morgen hier gaat. Jode Eyck en Tina Turner en Mary. 13 minuten over drie uur, we zijn toegekomen aan de maand mei 2016. Brandweer Zandvoort moet opnieuw bezuinigen. Een van de genomen maatregelen is het afschaffen van de piketdienst. Daarvoor in de plaats mogen vrijwilligers die na een alarmering... het eerst bij de uitdrukplost zijn, ook het eerst spuiten. Op die manier hoeft de VRK-vrijwilligers met een piketdienst... niet meer uit te betalen. Tijdens de jaarlijkse open dag van de KNRM loopt de eerste vaartocht met de Annie Paulussen niet naar wens. Door een defect aan de turbo moet de boot terug naar wal. Aan boord was een groot deel van het college met partners aanwezig. Kennelijk had wethouder Shalik toen al een vooruitziende blik, zij was niet mee aan boord gegaan. Zandvoort ontvangt voor de 26 e keer de blauwe vlag. Omdat er een flinke storm staat, gaat de vlag pas een paar dagen later de mast in. Bij de ingang van de Algemene Begraafplaats is een speciaal bord bevestigd en het bord vermeldt dat op de begraafplaats ook oorlogsgraven aanwezig zijn. Door het koude weer moet Zante Krampie voor het eerst in haar het bestaan naar binnen verhuizen. In het jeugdhuis achter de protestantse kerk is het plezier er niet minder om. De vele bezoekertjes genieten met volle teugen. Het cabaret Middelbare Meiden geeft voor de tweede keer in Theater de Krocht een jubileumvoorstelling. Meiden met ballen. De zaal is tot een nok toegevuld. De thuiswedstrijd was als vanouds. Hemelvaardag 2016 staat de boek als een zonnig weekend met tropische temperaturen. De 25 palmen die later in de week op de boulevard geplaatst worden... floreren goed bij deze temperaturen. De Zandvoortse boulevard krijgt met het oppimpen een mediterrane uitstraling. Ook Bevrijdingsdag profiteert van een mooie weer. en zijn twee nieuwe onderdelen toegevoegd. Een rondrit met een echte oorlogsvoertuigen... en de Bevrijdingsfestival op het Gasthuisplein. De nieuwe attracties vallen goed in de smaak. Elf jaar en dan al bewust kiezen voor een bijzondere toekomst. Dat doet Piet Pankrats. Hij wordt aangenomen voor een balletopleiding aan het Koninklijke Conservatorium in Den Haag. Ondanks het frisse weer wordt Zandvoort Alive goed bezocht. Voor de vijftiende keer organiseren Stradbovillons Brussels en Mango's Beach Bar dit unieke festival. De bezoekers die van heinde en verre komen genieten van live muziek en DJ's als plaatsgenoot Raimundo. Tijdens een commissievergadering geven tegenstanders aan dat het voorstel om strandbungeloos op de Naakstrand te plaatsen niks is en niks wordt. Ook de raadsleden twijfelen aan de komst van strandbungeloos. Het college komt met een nieuw voorstel om alsnog alle neuzen in één richting te krijgen. De gemeentelijke handhavers worden in een nieuw jasje gestoken. In een nieuwe outfit zijn ze beter herkenbaar en tevens hebben ze een zomer- en een wintertenue. De boulevard wordt steeds gezelliger, na de palmbomen zijn er nu ook de kiosken geplaatst en heeft de muur van het Dolfirama een metamorfose gekregen. De muur is nu wit en is vervraaid met foto's over Zandvoort, vroeger, heden en toekomst. De statushouders zijn in alle rust gearriveerd in het Spalier aan de Kostverlorenstraat. De bedoeling is dat de groep door de goede begeleiding... zo snel mogelijk integreert met de Zandvoortse samenleving. Oké, okay, het uh, jaaroverzicht de maand mei hoorde je zojuist. Ja, en ik ben wel benieuwd hoe het weer was eigenlijk in mei. Volgens mij niet al te best. Oh, met hemelvaart, dat was het prachtig. Ja, man. wel, maar toch hebben we heel wat regen gehad, hoor. Nou, nou, en op... Ja, en daar zingt uh, Max Werner over, uh, min, Rainy May. draaien deze rain in mee op ZFM Radio. Zijn er trouwens niet alleen op de radio, hè? Nee, bijvoorbeeld ook op tv. Kanaal 40 digitaal. Wel eh, via SIGO, Op internet, via de ZFM app. Eigenlijk overal kan je luisteren naar ZFM. En wil je de laatste nieuwtjes volgen? Kijk dan ook eens op onze website. Een het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ja, we hebben nog heel veel lekkere platen hoor, die eraan gaan komen. Dus heerlijk blijf luisteren op de zaterdagmiddag. De oliebollenmiddag. Je gaat je alvast voorbereiden op het vuurwerk. En een beetje kijken wat bij elkaar past en zo. Nou, dat wordt een heel spektakel vanmiddag. Tot aan vijf uur. Wij hebben het nog even over 2016, Albert Jan, want we zijn toegekomen aan de maand juni. Nieuw Inicum is het centrum voor de Wereld MS-Dag 2016. Meer dan 300 belangstellenden en genodigden bezoeken de pas verbouwde brink. MS Research-ambassadeur Wolter Kroes sluit een succesvolle en informatieve dag muzikaal af. De landelijke proef om mengvormen voor detailhandel en horeca mogelijk te maken... krijgt ook in Zandvoort gestalte. Met een tijdelijke ontheffing mogen de deelnemende ondernemers meedoen. De pilot duurt negen maanden. De minister van Economische Zaken en Rijkswaterstaat... organiseert een informatieve avond onder het motto... wind van zee voor de Zandvoortse inwoners. De belangstelling valt tegen. Er komen slechts 25 geïnteresseerden naar de bijeenkomst in het raadhuis. De Zandvoortse ondernemers uh, uh, van het plein fastfood behalen bij de ondernemersverkiezing Noord-Holland een topnotering en eindigen op de zevende plaats in de categorie MKB Klein. De naam Max Verstappen wordt op het autosportmonument bij de ingang van het circuitpark toegevoegd. Het monument is een eerbetoon aan, aan alle autosportgrootheden. De zonnebloemafdeling Zandvoort is al 45 jaar actief. De persoonlijke begeleiding en gezellige activiteiten... worden bij de oudere bewoners zeer gewaardeerd... en zijn niet meer weg te denken uit de Zandvoortse samenleving. Het Raadhuisplein staat bomvol met supporters... om een glimp en een handtekening te bemachtigen van Max Verstappen. Raceheld Verstappen doet een voorspelling. Over drie jaar komt de Grand Prix weer terug in Zandvoort. Meer dan 100.000 raceliefhebbers genieten van een heerlijk weekend tijdens de familieracedagen. Met Max Verstappen in de hoofdrol. Door het schitterende weer trekt ook het strand de nodige mensen oude tijden herleven. Want s' avonds laat staan er nog lange files uh, vanuit Zandvoort richting thuis. De beachpopzingers vieren in Theater de Krocht hun 12,5-jarig bestaan. De meest succesvolle nummers worden uit de kast gehaald en uiteraard gezongen. Een groot aantal betrokken ondernemers is in gesprek met wethouder Gerard Kuipers om een innovatiefonds op te richten. Het fonds moet ervoor gaan zorgen dat de kwaliteit van Zandvoort wordt verbeterd. Met een meet-and-greet maken de statushouders van het spalier kennis met de buurtbewoners en de Zandvoortse ingezetenen. De Theo Hilbers vismaaltijd is weer een succes. Ook toeristen eten een visje mee. De nieuwe dichtbundel Puur Termes van Marco Termes wordt in Talassa ten doop gehouden. De verbouwing van het KNRM-boothuis is gestart. De reddingsboot Annie Paulussen staat tijdelijk gestationeerd op de boulevard. Een levensgroot vredesteken wordt op de Wereld Dag door 400 mensen op het strand gevormd. Het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein heeft een primeur. Het wordt voor de eerste keer als trouwlocatie gebruikt. Ondanks het slechte weer is het pop-up weekend... Uh, uh, dat voor de tweede keer op rij wordt georganiseerd, toch weer geslaagd. Vooral raven met greven is een opvallend evenement. Daarentegen heeft het culinair Zandvoortweekend meer geluk met de weersverwachting. Met medewerking van een stralend zonnetje wordt het evenement druk bezocht. De toerist uit Zambia, die in 2015 voor de kust van Zandvoort... in een terecht terechtkwam en verdronk, is door haar familie herdacht. De ceremonie op het strand is zeer indrukwekkend. In aanwezigheid van de Zandvoortse reddingsbrigade... de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij... en de strandpolitie worden op de onheilsplek bloemen in zee gelegd. En zo hebben we de helft van 2016 gehad. Hier is Fleetwood Mac. Deze van Fleetwood Mac. En Go Your Own Way. Ook zo'n klassieker uit de top 2000. FM 24 uur per dag. Radio, tv en internet. En dat hebben we niet alleen in 2016 gedaan. Maar ik beloof het bij deuzen. Ook in 2017 zijn we er weer. 24 uur per dag. De enige echte eigen lokale radiosender CFM. Met uh, zojuist uh, om half vier bereikt. Dus dat betekent uh, tijd voor de evenementagenten. We hebben even een kortje. Ja, we, doen, we beperken ons even tot dit weekend. En dan uh, volgende week weer uh, de reguliere. Allereerst, natuurlijk, uh, feest op de ijsbaan. Kan heerlijk geschaatst worden. En genoten worden van een koek en een zopie. En wellicht ook van uh, uh, heerlijke klaargemaakte. Uh, hoe die ding ook weer? Uh, dus. Poffertjes, poffertjes. Heerlijk. En natuurlijk ook Negen voor een euro. En, nou, waar kan ik dat nog krijgen? En natuurlijk de oliebollen van niemand minder dan Harry Oliebol... en muziek verzorgd door CFM. Dus ik zou zeggen, uh, ga lekker naar de ijsbaan... en uh, ga genieten van uh, alles wat geen u daar aantreft. En natuurlijk is het wenspaviljoen uh, ook open voor uw wensen... die u daar achter kan laten en wie weet komen ze uit... Gaan we naar vanmiddag vijf uur, dan is er een ecumenische viering. Ter afsluiting van het jaar 2016 is er in de Agatha-Kerk aan de Grote Krocht... een ecumenische viering om vijf uur. De voorganger is pastoor Bart Putter en dominee Teunaert van der Linden... met medewerking van de zanggroepen Ubicarites en Icantatori Allegri. Na afloop van de viering oliebollen en een drankje... Dan gaan we naar de Silvestri Party. En dat is vanaf 9 uur vanavond. En dan hebben we het over Lauwer en Hardy aan de Halterstraat 46. Kom oud en nieuw vieren bij Café Lal Hardy. All inclusive vanaf 9 uur vanavond met DJ Rocket. Een luxe buffet, champagne, olieballen en drank naar keuze. Dat allemaal vanaf 9 uur Silvesterparty bij Lal Hardy. En ook vanavond is het het uh, feest in het Wapen van Zandvoort. Met natuurlijk uh, het grote feest richting uh, oud en nieuw. En morgen hebben ze daar natuurlijk ook de nieuwjaarsborrel. Kijk daarvoor even, even op de website van het Wapen van Zandvoort. Je zei het al in het eerste uur, vuurwerkspektakel bij Centerparks... vannacht om 12 uur. Het begin van het nieuwe jaar kan namelijk niet mooier zijn... voor de eerste sinds vele jaren organiseert Centerparks... tijdens de jaarwisseling in het kader van het winterwonderland thema... weer een spectaculaire vuurwerkshow op het strand van het Strandhotel. Voorafgaand kan men uh, van een hapje en een drankje genieten... of een dansje wagen op live muziek in de Market Restaurant. Mocht u gebruik willen maken van het buffet voorafgaand aan, uh, aan het oudejaarsfeest... Kijk dan nog even of daar een plekje vrij is en reserveer dat dan. En dat allemaal speelt zich natuurlijk af bij uh, Center Parks. En het vuurwerksspectakel, natuurlijk op het strand bij het Center Parks Hotel. 12 uur vannacht. En uiteraard, morgen is het zover. De Nieuwjaarsduik, de traditionele Nieuwjaarsduik. En ook uh, dit jaar kunt u weer deelnemen aan de Nieuwjaarsduik van Zandvoort aan Zee. Het is alweer de 57e keer dat deze Nieuwjaarsduik in Zandvoort gehouden wordt. Dus ik zou zeggen. Kijk voor meer informatie op www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl. Morgen vanaf 12 uur. En uh, is dat uh, het geval? Maar jij had het over dus twee uur? Om um, uh, twee uur. Twee uur? Ja. Oké, okay, nou goed. Ja, De inschrijving start om 12 uur. En om twee uur kan iedereen de duik nemen. En het wordt eh, wat, wat frisjes. En, <gacht> en dat uh, wordt even na twee uur dat de start is. Dus doe een goede warming-up. En zorg dat je in goede conditie bent. Morgen vanaf 12 uur de nieuwjaarsduik. En om 12 uur natuurlijk het pootje baaien in de zee. Dan hebben we nog uh, één moment. Ja, ja wij gezondheid. De, de nieuwjaarsborrel bij Club Notiek. En die is morgen vanaf 3 uur. Kom jij het nieuwe jaar ook inluiden bij Club Notiek? De borrel begint om drie uur en vanaf 4 uur komt Van Kessel, wie is die weekend er niet, akoestisch optreden. Met in de, de pauze Marco ten Boer on the Wheels. De entree is gratis en, zijn gratis en er zijn lekkere hapjes van het huis in huis. Een goede start van 2017 voor Club Nautique. Morgen vanaf 3 uur. En zo het uh, is of de maand juli 2016. Jawel. Maar eerst gaan we even luisteren naar Mendes. Hier is One Step Beyond. Je de straat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 Juist in de evenementenagenda hadden we uitgebreid aandacht... voor de ijsbaan in het gezellige centrum van Zandvoort. Wil je meekijken op de ijsbaan? Dat kan via de CFM-app. Kijk dan even in het menu naar de livecam IJsbaan Zandvoort... of via de website www.ijsbaanzandvoort.nl. En wij zijn toegekomen aan de maand juli 2016. Onder grote belangstelling is het de vernieuwde Albert Heijn supermarkt geopend. De algemeen directeur van Albert Heijn, geboren en getogen Zandvoort... De Wouter Kolk, verricht samen met zijn moeder Aad Kolk... de opening met het doorknippen van het lint. Als herinnering aan het tienjarig jubileum van Pluspunt... is onder leiding van Mona Oudegeest 150 canvasdoekjes beschilderd... door bezoekers en vrijwilligers. De kunstwerkjes hangen als een groot kunststuk in de gang. De houten picknicktafels die in het kader van het pop-up weekend... bij de diverse visventers aan de boulevard zijn neergezet... mogen van de gemeente niet blijven staan. Er komt een proef met betonnen tafels. Jump XL, trampolinepark en centerparks, is feestelijk geopend. Een slecht weeractiviteit erbij waar de jeugd druk gebruik van kan gaan maken. Duizendste bezoeker van de tentoonstelling Joost Zandvoort... tussen 1881 en 1951 in de protestantse kerk wordt verwelkomd. De samenstelling van de tentoonstelling Teunaard van der Linden... is zeer verheugd met de grote belangstelling. De ondernemers van de Haltestraat pakken het rijden door hun straat aan... en hangen spandoeken op met de tekst... Welkom in de Haltestraat, auto te gast en de snelheid is 30 kilometer. Een groot aantal flatgebouwen in Nieuw-Noord... is toe aan een grootscheepse renovatie, de Groene Vlag Flat... Aan de Celsiusstraat is de eerste die de woningstichting De Kei laat renoveren. Het nieuwe sanitair gebouw op de scoutingsterrein Naardenveld... is door wethouder Gert-Jan Bluis op ludieke wijze geopend. Het nieuwe gebouw werd met de inzet van vrijwilligers... en een sponsoractie verwezenlijkt. Beachclub 10 wordt uitgeroepen tot de beste strandpaviljoen van 2016 van Noord-Holland. De afbeelding van een grote re, uh, voeten in het zand... Uh, op het strand bij Havana blijkt een publiciteitsstunt te zijn... voor de nieuwe film, dus GVR van Steven Spielberg... Het evaluatierapport Maatschappelijke Dienstverlening geeft voldoende aandachtspunten voor verbetering... waarvan het invoeren van een sociaal wijkteam Zandvoort op de het verlanglijst staat voor 2017. Er is een nieuw bewegwijzerings ingevoerd vanaf het NS-station via het centrum naar het Badhuisplein. De Zandvoortse strandcourant wordt ook dit jaar uitgereikt aan de toeristen. De informatie over het strand is in drie talen en wordt breed verspreid bij toeristische locaties en bij het Zandvoortse treinstation... Recrearen nadat de magische getal 50. Al 49 jaar zetten vrijwilligers zich in... om tijdens de zomervakantie twee weken lang de jeugd te vermaken met spelletjes. De poppenkast en het volksdansen ontbreken niet. In 2017 wordt het een groot jubileumsfeest. De zeehond, met op zijn rug met nummer 57 getatoeëerd... is een toeristische attractie. Hij wordt veelvuldig op het strand gesignaleerd... en krijgt een VIP-behandeling van de reddingsbrigade. Voor het eerst is er een reunie van oud-strandpachters bij strandpaviljoen Captain Cod. Het aantal van 70 belangstellenden overtreft de stoutste verwachtingen... van organisator en strandpachter Wim Brugman. Van 30 juli tot 5 augustus is de opbouw van de vijfde editie van het EK Zandsculpturen 2016. De sculpturen staan in het teken van Amsterdam's Beach. Tijdens de bekendmaking van de winnaar wordt ook een tentoonstelling Amsterdam Beach... in het Zandvoorts Museum geopend... Het Tropicana Festival is weer van ouds erg gezellig. Hoewel de temperatuur niet echt tropisch meewerkte... is er veel gedanst op heerlijke salsa-klanken. Ja, zit jij ons even lekker te maken zo midden in de winter... Hè? met al die uh, <laughs> zomerse activiteiten die plaatsgevonden hebben... in de maand juli 2016. Ja, zodra gaan we eens even kijken... of we een van de organisatoren van de nieuwjaarsduiken uh, kunnen bereiken. Maar eerst hebben we voor je de single van Coty en Krimba... en Somebody That I Used To Know. No, no, no, think of Said you felt so happy you could die voor jullie wat minder bekend is, de single. maar het blijft wel leuk. komt hier in Kimbra, hoor je, met Somebody That I Used To Know. Ja, Milo Gerritsen, die kennen we allemaal wel natuurlijk. Hij is een van de organisatoren van de nieuwjaarsduik. En dit jaar alweer voor de 57e of 58e keer, precies hoe je het bekijkt. Milo, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, welkom. Hoe is het met de voorbereidingen? Nou, we zitten aardig op schema. De 720 liter soep uh, komt morgen, maar uh, de 5000 muts die liggen klaar, de inschrijftent is klaar, uh, de beachclub is er klaar voor, dus uh, morgen nog een paar uh, laatste dingetjes en dan uh, gaan we om twee uur lekker zitten. Ja, er komt heel wat bij kijken hè, als je dit uh, wilt organiseren, want hoe lang ben je daar uh, mee bezig? Nou, we beginnen natuurlijk al uh, bij tijd uh, in verband met vergunningen en sponsoring en uh, alles uh, zeg maar achter de schermen. Uh, ja, in december is altijd wel een beetje een drukke maand, omdat alles dan bij elkaar moet komen. Maar het daadwerkelijke opbouwen begint, uh, is gisteren begonnen. Oké, okay, ja. Yeah. Dan zijn we tot, uh, tot morgen, een uurtje of vijf, zijn we bezig. Nou, morgen dus uh, vanaf uh, Beachclub Club uh, nummer 5. Iedereen is uh, van harte welkom of moet je, je van tevoren inschrijven? Ja, het is handig om van tevoren in te schrijven. En het mailtje wat je dan krijgt uit te printen, dat kan je inleveren op het strand. Dan krijg je de befaamde muts en uh, uh, dan uh, na de duik uh, ook de zoek En het inschrijven kan via www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl om je in te schrijven. Dan word ik er vanmorgen bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort. En het is wel vrij uniek dat het gewoon helemaal niks kost om mee te doen. Nee, klopt. We proberen dat zo lang mogelijk zo te houden. Uh, ondanks dat we aan steeds meer eisen moeten voldoen en daar komen altijd kosten bij. Maar het feit dat je de zee rent op 1 januari en daar ook nog voor zou moeten betalen... ja, dat gaat bij mij niet helemaal in. Dus we proberen dat uh, te doen, maar... We zullen daar in de komende jaren wel meer uh, sponsoren voor moeten krijgen... Uh, om dat uh, te kunnen blijven realiseren. Ja, voor zo'n uh, lokale ondernemers, die zijn uh, van harte welkom om uh, te uh, sponsoren. Ja, zeker, want we, we, we realiseren toch dat er uh, 15.000 banen ongeveer op 1 januari uh, in Zandvoort aanwezig is... en dat het vaststaat vanaf de ijsbaan en vanaf uh, station Heemstede... Dus ja, we zorgen dat er een heleboel mensen komen. En uh, we zouden daar vanuit de ondernemers in Zandvoort natuurlijk heel graag ook uh, wat input krijgen om uh, dit te kunnen realiseren. Nou, morgen om uh, even na twee uur. Dan vindt de duik uh, plaats. Rent iedereen ineens uh, richting de Noordzee en uh, neemt een uh, frisse duik. Uh, heb je al enig idee uh, hoe, het, uh, hoe de temperatuur van het zeewater zal zijn? Ja, ik begreep rond de 7 graden. Uh, maar uh, boven bovenwater is het uh, best fris. Morgen zeker ook. Uh, iedereen moet dus echt gewoon zijn kleren aanhouden tot na de warming-up. Want dat is echt heel belangrijk als krijg je te koud. En hou vooral schoeizel aan. Uh, want het zand uh, voelt aan als bevroren. En uh, vanaf hoe later zijn de mensen welkom bij uh, Beach Club 10 om zich in te schrijven? Ja, nou, het is beachclub Club uh, nummer... Vijf. Oh, sorry, 5, ja. <lacht> Club, sorry. heel lang zoeken, ja. want die staat er nog niet. Nee, hè? Eh, nee, dat duurt nog even. Maar eh, vanaf twaalf gaat het ingrijpen. En de animatie met uh, Ans Tuin, die komt optreden. Met het, uh, de, de Fluttertutters die uh, komen spelen. <fut> uh, Paul Raddering, die gaat uh, mee de zee in van Radio 2. Dus die gaat ook uitzenden van 2.4 nog. Nou, we gaan er een gezellig doel van maken. Nou, dat klinkt, uh, ja. klinkt, uh, klinkt heel erg goed. En uh, ja, als tuin is ook altijd een uh, spektakel, als zij optreedt. Ja. ja, die trekt volgens zalen. Ja, zeker weten. En dan in de buitenlucht. Ja. <laughs> ja. Nou, heel goed uh, Milo. Ik wens je heel veel succes met uh, alle voorbereidingen. En maak er een uh, mooie nieuwjaarsduik uh, van morgen even na twee uur. Want ja, even na twee uur gaat het los, hè? Ja, om, uh, om twee uur is de warm up. En uh, doordat we live op radio 2 zijn. Zullen we iets uh, vijf minuutjes later duiken dan, uh, dan normaal gesproken. Dankjewel Milo en heel veel plezier morgen. Dankjewel en een goed huis Ja, jij ook. Hoi, hoi. Dankjewel. This is the ice cold myself.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 Hallelujah. Girls said, you, Hallelujah. Ooh. Girls said, you, Hallelujah. You, hallelujah. Cause I'll tell Punk, don't give it to you. Ooh. Cause I'll tell a little something mm -hmm. uptown funky what uptown funky up. uptown funky what uptown funky what uh, i said uptown funky up. uptown funky up. uptown funky up. Uh, uptown funky up. come on dance jump on it if you suck the set and flown it if you freak dead and own it don't bang about it come show me en voor deze single van Mark Ronson en Bruno Mars en Uptown Funk... hadden we in de uitzending de organisatie van de nieuwjaarsduik hier in Stolvoort. De oudste van Nederland en daar zijn we trots op voor de 57ste keer alweer. Nou, het gaat morgen even na twee uur los... en uh, je hoeft niet bang te zijn dat ze onvoldoende soep in huis hebben... We hoorden het zojuist, hè? Het magische getal van 750 liter, Robert-Jan. Juist ja, wanneer je eten moet opeten. Dan ben je wel even bezig. In ieder geval morgen weer om twee uur. Iedereen van harte welkom bij beachclub nummer vijf. Ga niet naar die andere beachclub, want die staat er niet, hè? Dus <grijg> gewoon naar beachclub nummer vijf gaan. Jawel, het is acht minuten voor vier geworden bij Zalvoort op zaterdag. De maand augustus komt eraan, Robert-Jan. De palmen op de Boulevard de Vauvage zijn door zoutaanslag en lage zomerse temperaturen vervangen voor nieuwe palmen. De leverancier had dit vooraf al aangeboden omdat de verwachting was dat de palmen het niet de hele zomer zouden redden. Esther Kan is het zat uh, over de voorlichting en communicatie WMO. Ze neemt de regie zelf in handen om haar mobiliteit te verbeteren. Ondernemersvereniging Zandvoort voorzitter Peter Tromp kan zich niet vinden in de toegezegde tweede toegang naar de vernieuwde de Albert Heijn. De zijingang is weliswaar zoals afgesproken aan de grote krocht... maar het winkelend publiek moet dwars door een dr de drankenzaak van Gal en Gal... en dat zorgt voor problemen. De schelpenkar die door het wiel was gezakt... is door de enthousiaste vrijwilligers Jan Kool, Martijn Jacobs en Jaap Brugman... gereconstrueerd. De antieke kar staat te pronken op zijn nieuwe plek... midden op de verkeersrotonde aan de Zandvoortse Laan. Baldrick Bukkel is uitgeroepen tot de nieuwe Europees kampioen... Zandsculpturen 2016... Met zijn sculptuur, The Free Spirit of Amsterdam, krijgt hij veel waardering van de jury... die dit jaar bestaat uit uh, afgevaardigden van grote Nederlandse musea. Bus 80 naar Haarlem of Amsterdam is omgetoverd in Amsterdam Beach Bus. De bedoeling van de naamsverandering is, en metamorfose is dat meer toeristen met de bus naar Zandvoort komen. Voetbalvereniging SV Zandvoort bestaat 75 jaar en viert het jubileum met allerlei activiteiten. Het weekend wordt afgesloten met een groot feest. Er wordt veel ingebroken bij diverse sportverenigingen. Vooral de kantine van de ZSC is zeer geliefd. De inbraken worden met grof geweld gedaan en met veel schade als gevolg. Zandvoort zet zich in voor een campervriendelijke gemeente. Als proef is er een ruimte vrijgemaakt op de parkeerplaats aan de Boulevard Bernard voor gereguleerde camperovernachtingsplaatsen. Na oprichting van de werkgroep Haltestraat waarin politie, gemeente en ondernemers en bewoners positief samenwerken, is de overlast van het uitgaanspubliek verminderd. Heuretief veel meisjes timmeren dit jaar rustig op los bij het timmerdorp. Bij de Lustrum-editie zijn nieuwe ideeën ingevoerd. De jeugd kan met kleine klusjes en opdrachten extra gouden dukaten verdienen. De kogel is door de kerk. Het college van BNW kiest per 1 januari 2018... voor een ambtelijke samenwerking met Haarlem. De gemeenteraad moet nog wel zijn stem over deze keuze uitbrengen. De dames Sanda Driehuizen en Toet Kraaienest kunnen met hun driewieler en scootmobiel niet de fietspaden in de duinen gebruiken. Na hun actie op Facebook reageert PWN alert... en belooft de duiningangen toegankelijker te, te maken. Door de vele regen valt de zomermarkt letterlijk en figuurlijk in het water... en komen er weinig bezoekers om hun voordeeltje te kopen. Het Huurdersplatform heeft een nieuwe voorzitter. Zijn naam is Piet Aldershoff. Jeff Vos mag zich kampioen makreelroken 2016 noemen. De rookinstallatie van Adi Otto en Ronde Jong wordt gekozen als origineelste. De opbrengst van dit evenement is 749 euro en gaat naar Speelgoedvijver De Lachende Kikker. Een pop-up uh, informatiekar op de boulevard... deelt informatie uit over de Verzet Windmolensactie. Er worden 750 handtekeningen opgehaald. Het mooie resultaat kan aan de protestlijst worden toegevoegd. Zo, wat een maand weer, augustus. Heel veel in gebeurt, hopelijk, Jan. Ja, er gebeurde al wat, hè? Jazeker, jazeker. Het is dadelijk het uh, derde, derde uur... met daarin uh, september, oktober, november en december. Het jaaroverzicht hoor je hier bij CFM... in samenwerking met de Sanfoortse Courant. Now I've had the time of my life, no, I never felt like this before, yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you, So long now, I finally found someone to stand by me.